Het Britse kabinet heeft een akkoord bereikt over de inzet waarmee onderhandeld gaat worden over de brexit. Na lang overleg heeft premier May haar regering op één lijn gekregen over de toekomstige relatie met de EU. Volgens het akkoord zal Groot-Brittannië een vrijhandelszone voorstellen met daarin regels voor landbouwproducten en industriële producten. Het vrije verkeer van personen maakt geen onderdeel uit van het voorstel.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 Er staan momenteel geen files. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 Zo kwaad Maar dat is Zoals het gaat Hier aan De kust Dit is de lange, hete zomer Van ZFM ZFM Zandvoort 106.9 FM Only stay clean when you're out. Don't let me fall. Oh no. If I close my eyes forever, would it ease the Thank you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 You're burning touch It's something sun, tomorrow's rain, washes stains away. Yes, is Het oezet van zon, zee, Zandvoort en Zomervids. Zie je ze Je n'ai pas envie de rentrer tout seul Si ce soir Je n'ai pas envie de rentrer chez moi Si ce soir Je n'ai pas envie de fermer la gueule Si ce soir Je n'ai envie de me casser la voix Casser la voix Casser la voix We va Had it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 Kousen, son lit, op de plank, stad l'amour, en de somer honte, qu'on oublie devant sa glace, en s'dit: 'Je suis tes mais je suis pas dégueulasse.' Doucement, les rêves qui coulent, sous le regard des parents, et les larmes qui roulent.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 J'ai pas envie tout te zijn. Als het goed is, ik heb geen verlangen te gaan. Als het goed is, ik envie te si si la de te vergeten. Als het goed is, ik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 peaceful loving place